Zes uur. De Radio 1 Sportszone. Tom van Hek en Tim Overdien. In dit uur is straks ook aandacht voor de Diamond League wedstrijden... en de Nederlandse atleten daarbij. Atletiek hebben we het dan over. En krijgt u als luisteraar alle ruimte om te reageren op de stelling... iedereen moet per direct zijn hypotheek gaan aflossen. Eerst het NOS nieuws met Ewout de Jong.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 Bij de veerbootterminal in Harlingen zijn toeristen die naar Terschelling en Vlieland willen de afgelopen twee dagen op drugs gecontroleerd. De actie was bedoeld om de overlast op de eilanden onder meer door drugsgebruik tegen te gaan. Twaalf mensen onder wie vooral minderjarige jongeren hadden drugs bij zich. Ze kregen een boete en sommigen werden meteen naar huis gestuurd.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 Dit is de Radio1 Sportzomer. En in dit huur van Radio1 Sportzomer krijgt u ook straks het tour en sportoverzicht. Met aan de lijn natuurlijk, maar we staan eerst stil bij het overlijden van Gerrit Komrij. Hier zijn Tom van Heck en Tim Molverduyk. Vrienden en bekenden hebben vanmiddag in Amsterdam dichter Gerrit Komrij herdacht. Hij overleed vorige week. De kist met zijn lichaam reed vanochtend eerst langs het Homo-monument. Daarna was er aan de Keizersgracht een besloten bijeenkomst... in de concertzaal van Felix Meritis. Verslaggever Mark Hamer was erbij. van der Lubbe gaat zo zingen simpel verlangen. Hoe is dat tot stand gekomen? Uh, nou ja, vanaf het moment dat we elkaar kenden... waren er al uh, ja, van, we moeten iets wat samen doen. En Gerrit... Uh... Gerrit schreef de tekst en dat liet even op zich wachten... als te doen gebruikelijk, maar uh, toen was het ook een mooie tekst. Ik zie je in de verte staan... Je hebt je mooiste kleren aan... Joost Zwageman. Uh, hoe, hoe herdenkt u Gerrit Kommerij dat vandaag? Als uh, iemand met een gevreesde reputatie... en die in het dagelijks leven onvergelijkbaar royaal, lief en warm kon zijn. Kon zijn, was. Wat was uw relatie met hem? We zaten lange tijd bij dezelfde uitgeverij. Hij vertrok bij onze gemeenschappelijke uitgeverij, de Arbeiderspers. En ik was zeer vereerd toen ik debuteerde. Van, ik mag bij dezelfde uitgever een boek publiceren. als de grote Gerrit Komrij. Ik was ook een beetje bang voor hem, maar ik leerde hem. Zie je een voorbeeld? Ja, zeker wat betreft essayistiek en veelzijdigheid. Ik uh, vind dat Gerrit heeft alle genres beoefend. Dat zie je niet vaak in de Nederlandse literatuur. En daar had hij ook plezier in. En dat plezier dat vond ik zeer aanstekelijk. En daar heb ik een voorbeeld aan genomen. Je vult mijn blikveld en ik weet... Zo moet het zijn. De straat gaat door. Het weer speelt mooi. Maar onweer dreigt. En mijn hart doet pijn. Ik heb eigenlijk nooit geweten dat je ziek was of dat je ziek werd. Voor mij was het altijd alsof, je morgen, alsof ik je morgen weer zou zien. Daarom heb ik nooit de kans gehad om je te bedanken. Als je diep in de nacht al je moed bijeen had geraapt... en met duizelend hoofd tegen hem zei dat je gewoon niet meer kon... dan vroeg hij bezorgd, het gaat toch wel goed met je... Drink je wel genoeg? Weet je wat, ga dan maar slapen. Ik blijf hier nog heel even zitten. Gerrit, je dichtte als Venetië. Geen hand schreef zo galant over het laatste uur. De tijd is op. Vaar uit naar het asiel. Al eeuwen sta je achter mij. Van rug tot rug... We staan inmiddels buiten in de regen in Jan Mulder. De bijeenkomst is afgelopen. Ik vond het mooi. Op de een of andere manier is dat toch een soort troost. Ja. De bijeenkomst met een lach en een ja. traan. Ja. Ah, die lach inderdaad. Anders had Gerrit. Dat verschrikkelijk gevonden als dat niet zo gebeurd was. U richtte zich ook nog ten naar zijn partner, zijn man, ja, sinds drie dat, weken. ja heeft de steun wel even nodig. Ja, nou, als je 50 jaar met iemand verkeert en, uh, en, en, en zo intens. dat, dat lijkt me zo'n. zwaar lot. Dus hij heeft al beloofd, we gaan hem opzoeken. Ja, ja, dat vond ik echt nodig en dat gaan wij doen ook. En nooit voorbij. Dames en heren. nooit voorbij. Mark voor u een dankbaar slotapplaus. Nooit en een staande ovatie. Voor, voor dokter Gerrit Komrij. Nooit voorbij. Gerrit Komrij, hij wordt volgende week begraven in Portugal. Daar woonde hij sinds 1984. Je me lève. Je te bouscule. Je ne te réveille pas. Zoals d'habitude, sur toi.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 Ik quand de froid je relève ton col quand David la journée je vais jouer Oui, oui comme d'habitude, je vais même vivre comme d'habitude, enfin, je vais vivre, puis comme d'habitude. Et puis le jour s'en ira, moi je reviendrai comme d'habitude. Door, tu seras sorti, pas encore rentré, comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher, dans ce grand froid, comme d'habitude. Mijn armen, je les cacherai, comme d'habitude. Mais comme d'habitude Même la nuit je vais jouer Claude François, kom d'habitude. Bekend ditje, Puntje ja. van mijn tong. Kan me niet ja. opkomen wat het is. Ik kan even niet opkomen. Japan. Een hoop ellende daar door overstromingen. Zeker al 22 doden en honderdduizenden mensen die hun huizen hebben moeten verlaten. Het land wordt al dagen geteisterd door hevige regenbuigen. In Tokio, journalist Kjeld Duits. Kjeld, valt er bij jou in de Japanse hoofdstad ook zoveel regen? Nee, gelukkig is er in eh, Tokio op het ogenblik helemaal niets van te merken. Het is enkel in het zuiden van Japan, in Kyushu, het belangrijkste zuidelijke eiland. Eh, maar de situatie daar is echt onvoorstelbaar. Zoals je net zei, 22 doden, inmiddels 8 vermisten. Zes rivieren zijn op 18 plekken buiten de over eh, getreden. We praten over 800 millimeter regen de afgelopen drie dagen. Dat is een beetje het gemiddelde dat in Nederland in een geheel jaar valt. Veel mensen zijn echt overvallen door deze regen. Men is helemaal zoveel regen niet gewend. Het Japans Meteorologisch Instituut die heeft ook gewaarschuwd met een regenval die we nog nooit ervaren hebben. En dan honderdduizenden mensen die hun huis hebben moeten verlaten. Hoe vang je die op, Kjalt? De 240.000 mensen die inmiddels zijn geëvacueerd, en het getal zou nog omhoog kunnen gaan, die worden opgevangen in wijkhuizen en scholen. En wat, betreft, wat dat betreft is Japan altijd goed georganiseerd. En dezelfde plekken die we vorig jaar ook hebben gezien op de televisie nadat mensen de tsunami ontvluchten. Toen was er ook nog wel wat kritiek op de Japanse overheid. Is die er nu ook al, of is alles zich aan het eerst concentreren op die hulpverlening? Ja, het is nog altijd een crisissituatie. Dus eh, ik denk dat voorlopig, zeker in Kyushu zelf, mensen nog helemaal niet toe zijn aan kritiek. De beelden die we nu zien is van het Japanse leger die daar tot aan eh, de buik zeg maar, in het water waait om mensen daar te redden. Eh, ze zijn niet enkel daar om te helpen, maar doen ook dadelijke reddingspogingen. En... Eh, je ziet beelden uit helikopters die doen denken uit aan de, de watersnood in Zeeland in de ja. jaren 50, uh, waar je een enorme zee van water ziet, waar huisjes af en toe bovenuit steken. Dus op het ogenblik is het nog helemaal geen uh, uh, is het toch heel erg vroeg om aan kritiek te denken. En hoe zijn de vooruitzichten, zowel wat betreft het weer zelf als uh, om die rivieren weer binnen hun oevers te krijgen, zeg maar? Maar het gaat heel moeilijk worden. De volgende dagen is er nog meer regen voorspeld. En eh, tien dagen geleden zijn er ook al overstromingen geweest vanwege enorme regenval. Dus eh, een ander probleem is dat de grond nu eh, al enorm veel water in zich heeft. Dus het water kan nergens meer naartoe. Men waarschuwt ook voor nog meer modderlawines en nog meer overstromingen. Kjell Duyt vanuit Tokio. Dankjewel. Thank you. Genesis met Invisible Touch. Radio 1, kort over het overzicht. Etappe 13 was een rit over 217 kilometer. Een nagenoeg vlakke etappe met een kool van de derde categorie. Na de wonden etappe van gisteren ging de rit naar de kust... en was er al vroeger een ontsnapping.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 Pino kon de aansluiting vinden en zo reden er acht koplopers lange tijd voorop. De kopgroep kreeg een voorsprong van maximaal acht minuten, en uit die kopgroep probeerde een deen weg te springen.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 Het is chaos uh, in het uh, peloton, want het peloton is uh, zojuist uh, gebroken. In uh, twee stukken is het uh, gegaan. En dan uh, moet dadelijk dat klimmetje inzetten nog komen. Maar die wint, die wint, die wint. Wat waait die hard?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 Groot, hoor. Van de broek met Evans. En dan daar toch vlak achter. Daar zit dan Bradley Wiggins. Nibali maakt ook het sprongetje. Die probeert er ook naartoe te rijden. Dan kijk ik naar TJ van Garderen in het wiel van Bradley Wiggins. En Wiggins sluit weer aan bij Cadel Evans. De aanval van Evans is gepareerd. Na de beklimming van dat uh, kolletje, maar wel zwaar, Mont Saint-Clair, probeerden Vinokorov en Albacini nog weg te springen. Maar het peloton onder leiding van de Lotto-Belisol-ploeg liet ze niet echt ver ontsnappen. En binnen drie kilometer kwam er zelfs nog enige hoop op een overwinning van een Nederlandse ploeg. Sanchez, vorig jaar al winnaar van de etappe naar Saint-Floor, was geen vergelijkbare aankomst, want daar ging het gewoon de laatste drie kilometer. Stijl op, nu is het toch even een klein stukje omhoog waar hij profiteert en wegrijdt uit het peloton. Maar er wordt gereageerd door de mannen van Sky en door die man van uh, Skill, van Argo Shimano. Dat is uh, die uh, sprik die erbij moet zitten. Sprik springt achter Luis Leon Sanchez aan. De twee Nederlandse ploegen kleuren de finale. Sanchez en Spreek dus namens de tweede Nederlandse ploegen gekleurde de finale... maar hielden het niet vol, mede doordat de gele truidrager zelf... Bradley Wickens ging knechten voor Boazon haken. En uiteindelijk kwam er dus toch een massasprintje. En dan moet Boazon de sprint aantrekken met André Greipel in het wiel. En dan in het wiel nog uh, zien we Sagan zitten. Het is Boazon, het is Greipel, Greipel, Greipel met uh, Sagan in het wiel. En dan komt Sagan eroverheen en dan is het Greipel die wint... Kaipel, die wint de rit, zegt trio daar. En Sagan wordt tweede, Boazon haken derde. Beste Nederlander, het wordt eentonig. Amsterdam op de 53ste plaats. En wat betekent dat voor de klassementen? Niet veel, gele trui. blijft bij Bradley Wiggins. De groene trui, Prete Sagan. Bolletjes trui, Frederik Kessyakov, Witte trui, TJ van Garderen. Beste Nederlander, is en blijft Laurenstendam. 27ste, op meer dan 40 minuten. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We gaan het hebben over de Olympische Spelen, want ook die zitten eraan te komen. En dan wordt Londen toch echt het middelpunt van de wereld. Bij die Olympische Spelen is atletiek van oudsher één van de grote en dragende sporten. En als opwarmertje werd in Londen gisteren en vandaag op zeer hoog niveau gesport in de Diamond League. Leon Haan, bij ons aangeschoven. Goedemiddag. Jij hebt het allemaal gevolgd. Goedenavond, moet ik zeggen. Um, eerst maar eens even naar onze sprinter Churandi Martina. Liep zowel op de 200 meter als de 4 keer 100 maar is eens even op die 200 meter, want het ging goed met hem. Ja, Martina die je uiteindelijk als tweede in 1995 en die gaf uh, 400ste van een seconde toe op uh, Christophe Lemaitre. Maar het was eigenlijk een prachtig duel. Um, het zijn bijna identieke sprinters. Het eerste stuk hebben ze toch een klein beetje moeite mee. Het laatste stuk zijn ze fantastisch goed. Vierhonderdste uh, gaf Martina dus toe. Daarbij moet ik wel zeggen, Martina liep in baan zeven, Lemaitre in zes. Nou, als je dus de eenbaan baan eronder zit, dan heb je een psychologisch voordeel. Dus in dit geval voor de Fransman, want hij heeft dus een mikpunt uh, op Martina. Nou goed, ik denk dat het een uitstekende test voor beide geweest is... in de aanloop naar de Spelen. En ja, je kunt toch wel zeggen dat zij in deze vorm mee moeten kunnen doen voor brons. Want je hebt natuurlijk de twee anderen, en dat zijn uh, Johan Bleek en Usain Bolt... voor wat betreft goud en zilver. Dat denk ik althans uh, bij de Spelen in Londen. Dus dat op het olympisch perspectief. We zijn ook een Estavette ploeg eh, rijker geworden, zeg maar, sinds dat EK <laughs> ineens mochten ook naar die Spelen. Ook zij liepen, hoe deden zij het? Met Martina ook, hè? Ja, ook met Martina. Ook uh, de estafetteploeg deed het inderdaad goed. Ze finishde als tweede achter Trinidad en Tobago. Nou is Trinidad en Tobago ook een hele sterke ploeg. Samen moet je die ploeg zien met Jamaica en de Verenigde Staten als de drie beste uh, viertallen. Um, maar de Nederlandse ploeg finiste als tweede. En, niet, en liep niet in de, de sterkst denkbare opstelling. Want slotloper Patrick van Luik heeft een lichte rugklacht. Daardoor werd hij vervangen door Wouter Brus. Nou, dat is een loper met een persoonlijke record van 10:54. Is niet indrukwekkend. 20 jaar. Uh, wel enorm gedreven, maar hij liep echt fantastisch die, die laatste, uh, laatste 60, 70 meter. en Nadat hij het stokje had gekregen. En uh, ja, daardoor finishte Nederland dus uh, in 38, 70. En Trinidad en Tobago liep 38, 23. Maar het biedt toch wel heel veel perspectief voor die Nederlandse ploeg. Gaan we naar het kogelstoot. Leon uh, Rutger-Smit deed daarmee. Rutger werd vierde, uh, had een afstand van 20 meter 42. De winst was voor de Amerikaan Reese Hoffa, oud-wereldkampioen... met 21 meter 34. Ja, Rutger um, is nog niet in topvorm. Hij heeft drie weken eigenlijk om nog aan die topvorm te schaven. Ik denk dat hij uh, er een halve meter bij kan leggen, zeg maar, bij het kogelstoten. Ja, en dan zou hij bij de Spelen misschien voor vijfde of zesde plaats mee kunnen doen. Dat zou prima resultaat zijn. Maar meer zit er denk ik niet in voor hem. Hoe gaat hij schaven die vorm op weg naar de Spelen? Ja, dat is een kwestie van trainen. Ik bedoel, ik, ik, ik ken niet uh, precies zijn trainingen. Maar ik weet wel dat hij samen met zijn coach, waar hij al jarenlang uh, mee, mee, mee, mee samenwerkt... dat hij uh, vooral uh, ook in krachttraining, uh, ja, gewoon specifieke trainingen doet... om. Ja, optimaal uh, laat maar zeggen, voor de decht te komen over drie weken, maar geen andere voorbereiding in de aanloop naar de speler dan een ander groot toernooi. Nee, dat niet. Dat niet. Het is eigenlijk al bij, bij, bij Rutger uh, is het vrijwel altijd hetzelfde als uh, als dat wat hij in voorgaande toernooien gedaan heeft. En uh, kijk, ik heb nog wel de verwachting dat hij een halve meter verder komt. Maar ja, eerlijk is eerlijk: ja, de concurrentie is gewoon veel beter op dit moment op uh, bij het kogelstoot. En dat geldt eigenlijk ook voor zijn ander onderdeel, Discuswerpen. Dan uh, waren het grote wedstrijden. Een aantal grote namen aan de start, een aantal ook niet. Was er nog iets opvallends waarvan je denkt... ja, zo kort voor de Spelen viel dat toch wel een beetje op? Ja, nou, t -t twee dingen. Uh, de 100 meter voor vrouwen. Um, shelly Ann Fraser is regerend Olympisch kampioene. Maakte heel veel indruk in die serie. Ze dus waren dus twee series en vervolgens de, de finale... dus uh, ongeveer een uur geleden gelopen. Maar Fraser maakte twee misstappen na 10 meter... en liet het vervolgens helemaal lopen... En daardoor ging de winst naar Nigeriaanse Okakbare in 11.01. Ja, uh, je ziet dan dat de, de sprint... Ja, alles, moet, alles moet kloppen. En één klein detail, uh, gaat het even mis en dan is het eigenlijk uh, je het vergeten. Dus vandaar dat uh, Shelley en Fraser deze race liet lopen. Maar zij blijft toch wel de favoriete uh, voor Olympisch goud. En op de 100 meter horde, vloor Sally Pearson. De Australische had... Uh, tot deze wedstrijd uh, 31, had, had van de 31 races er 30 gewonnen. Zo. En ze verloren op de laatste meters van de Amerikaanse Kelly Wells. Dus dat zal mentaal toch meegenomen worden naar deze ja, grote wedstrijd waar het allemaal om gaat. Nou, ja. we gaan het allemaal volgen en we worden nu enthousiast van de Atletiek in Londen, leden. Goed, dankjewel. Aangeschoven inmiddels zijn willen Willemijn voor het nieuws en het weer. Maar eerst even dit over aan de lijn, want daar gaan we naar half zeven mee beginnen. Aflossen moet de norm worden. Dat zegt Gerrit Zalm, top, topman van ABN AMRO vandaag in het Algemiddagblad. Daarom moeten mensen met een aflossingsvrije hypotheek overstappen op een hypotheek waarbij ze wel aflossen. Ziet Zalm dit goed en moeten huizenbezitters vanaf nu gaan afbetalen? Of is het eerlijker om alleen mensen met nieuwe hypotheken aan te pakken? De stelling waar u thuis op kunt reageren is dan ook iedereen moet per direct zijn hypotheek gaan aflossen. Bent u daarmee eens of oneens? U kunt ons gratis bellen op nummer 0800-1121. En opvallend tot nu toe hebben we vooral veel voorstanders van deze stelling aan de lijn gehad. Te gast zijn straks bij ons Hans-André Laporte van de vereniging Eigen Huis... en Wim Boonstra, chef-econoom bij de Rabobank. U kunt dus ook stemmen en vooral ook bellen op 0800-1121. 3, 2, 1. Het woord is aan Ewart Jong.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 Vanuit het noorden is het langzaam wat droger aan het worden. Vannacht beperken de buien, en overigens zijn dat er maar enkele, tot het zuiden van het land. Het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend schijnt de zon in het noorden, in het zuiden is er dan meer bewolking en regent het soms. In de middag breidt de buienheid zich over het land uit, en in het oosten gaat dat dan gepaard met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind trekt in de loop van de dag aan naar matig bovenland en vrij krachtig aan zee. En de dagen erna blijft het wisselvallig. Wel gaat de temperatuur midden in de week tijdelijk even wat omhoog... want het wordt dan 21 graden. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met nog even de stelling waar u straks op kunt reageren. Iedereen moet verplicht zijn hypotheek aflossen. We gaan het eerst hebben over de Wietpas. Want door de invoering van de Wietpas zijn in de zuidelijke provincies 600 koffieshopmedewerkers ontslagen. Tenminste, dat is de inschatting van de Stichting Belangenbehartiging Personeel Nederland. Mark Joosemans, de koffieshophouders in Maastricht. Goedenavond. Goedenavond. Um, kunt u ook zeggen hoeveel er zeg maar, in en om Maastricht aan uh, ontslagen zijn gevallen? In Maastricht zelf, uh, direct bij de koffieshops, uh, op 1 mei 360 mensen. En er zijn inmiddels nog wat uh, mensen bijgekomen omdat het gewoon ja nauwelijks uh, nog haalbaar is om met personeel nog te werken in de koffershop. Dus inmiddels zitten we op een 400 man. En, en waren dat mensen met uh, fulltime banen of hoe moet ik dat zien? Ja, we hebben het over fulltime uh, werkgelegenheid. Ja. Dus uh, ruim 400 mensen uh, fulltime. Is, is, blijft het daarbij of, of breidt het probleem zich nog uit... ook in aanleverende sectoren en dergelijke? Ja, precies. U zegt het goed. Het is natuurlijk zo dat die 1,8 miljoen buitenlandse bezoekers... die ons jaarlijks alleen in Maastricht al bezoeken... die spenderen buiten de koffershop 89 miljoen euro aan kleding, overnachtingen, parkeergeld, drinken, eten. Gaat u maar verder. Wat we allemaal doen is een andere stad bezoeken. En dat geld valt dus voor het grootste gedeelte ook weg. Dus zeker gaan we dadelijk zien dat dit nog in een rap tempo verder gaat uitbreiden en helaas ergens in de, in de buurt van een schrikbarende duizend uh, fulltime uh, banen zal komen. Nou, uh, hadden wij van de week ook uh, mensen die zeiden... ja, nou verplaatst zich dat alles naar een, een ander deel van het circuit, zeg maar... van het legale weer wat meer naar het illegale deel. Betekent dat dat mensen die op deze manier hun legale baan kwijtraken... in dat illegale deel wel weer aan het werk komen? Nou ja, er zijn inderdaad al een aantal uh, mensen uh, uh, op heterdaad betrapt door de politie... die bezig waren met uh, straatverkoop, dan wel uh, wat op andere manieren deden... middels een taxi of wat dan ook, een courierdienstje. Uh, en dat waren inderdaad in een aantal gevallen voormalige medewerkers van coffeeshops. Uh, uh, niet in Maastricht, maar elders in Limburg. Uh, maar desalniettemin. is al niet min. Ja, natuurlijk zullen een aantal voor die mogelijkheid kiezen. U moet ook niet vergeten dat als je, zoals bij mij in de zaak... een aantal medewerkers 29 jaar... ...in een koffieshop heb gewerkt, het niet uh, gemakkelijk is... ...dat kunt u zich wel voorstellen om elders weer een nieuwe baan te vinden. Want u hebt het over 1,8 miljoen buitenlanders die wiet komen kopen in Nederland. Maar die hebben de weg wel gevonden naar alternatieve plekken. Nou ja, die uh, 1,8 miljoen mensen die kwamen niet alleen voor wiet te kopen. Dat is het probleem net. Het, uh, het, meer dan de helft waren eigenlijk reguliere toeristen... ...die de stad vanwege al zijn producten bezochten. Maastricht is gewoon een hele mooie stad om te bezoeken... En uh, uh, ja, die mensen die, uh, die zullen misschien, sommigen van hun nog komen. Uh, Anderen hebben zich verplaatst uh, net vanwege die coffeeshop, omdat ze dat ook een interessant aspect vonden van een Nederlands aanbod... naar uh, de, de gemeente waar het dan nog mogelijk is, boven de grote rivieren, maar even voor het gemak. En uh, ja, goed, dat zal per 1 januari 2013, als de WIPAS in heel Nederland wordt ingevoerd tot verdere problemen gaan leiden. Want dan is het waterbedeffect wat we nu nog zien optreden... niet meer mogelijk. Want dan wat, is het... dan, wat is dan, meneer Joosemans, precies wat u wilt duidelijk maken vandaag? Want u signaleert dat er zo'n 600 medewerkers worden ontslagen. Wat wilt u daarmee aantonen? Wat is de boodschap die u met dit bericht naar buiten wil brengen? Nou, uh, ik, ik heb dat bericht uh, persoonlijk niet naar buiten gebracht. Uh, dat is van de, van de stichting personeel is dat bericht afkomstig. Maar wat zij proberen te zeggen, en ik kan er alleen maar van harte bij aansluiten... is dat het alleen maar negatieve situaties oplevert. De hele invoering van de wietpas levert voor alle betrokken partijen, zowel voor de samenleving als voor de, de, de werknemers, de, de, de volksgezondheidsbelangen, economische belangen, alleen maar nadelen op. Er is maar één groep mensen die hiervan profiteert en dat is het illegale circuit. En ik kan mij niet voorstellen dat het de taak is van onze minister van Justitie om iets te creëren wat alleen maar winst oplevert voor illegale mensen. Tenminste, sorry, voor mensen die illegaal bezig zijn in deze sector. Ik ga u danken en uh, u wens u een prettige avond. Zelfde voor u. Dank u wel. Tot ziens. Verslaggevers ter plekke analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. Missen niet de Radio 1 Sportzomer. You keep saying you got something for me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 Are you ready, Boots? Start walking. Nancy Sinatra van heel lang geleden met These Boots are made for walking. De Radio 1 Sportzomer Aan de lijn. Het gaat over u. Hypotheek Gert Zalm, topman van de ABN AMRO, wil dat alle Nederlandse huizenbezitters hun hypotheek met onmiddellijke ingang gaan aflossen. Het liefst per 1 januari al. Is dit een goed idee omdat we zo snel mogelijk af moeten van de aflossingsvrije hypotheek? Of is het misschien oneerlijk om bestaande huizenbezitters aan te pakken? We praten erover met Wim Boonstra, chef econoom bij de Rabobank. En straks ook met Hans-André de Laporte van de vereniging Eigen Huis. De stelling waar u thuis op kunt reageren. Iedereen moet per direct zijn hypotheek aflossen. Bent u daarmee eens of oneens? U kunt ook ons bellen dus nu op het nummer 0800-1121 of stemmen via de website radio1.nl. En voordat wij met u daarover in gesprek gaan, ga ik daar eerst over in gesprek met Wim Boonstra, chef econoom bij de Rabobank. Meneer Boonstra, goedenavond. Ja, goedenavond. Eerst maar eens even die stelling dan, hè. Iedereen moet per direct zijn hypotheek gaan aflossen, Maak ik er maar even van. Bent u daar op zich mee eens? Uh, nou, volgens mij is het niet zo dat, dat er al, Gerrit Gerard heeft gezegd... iedereen per direct zijn hypotheek moet aflossen. Uh, volgens mij heeft hij wel gezegd dat we weer toe moeten naar een systeem... waarin mensen in de looptijd van, van een hypotheek geleidelijk aan de hypotheek aflossen. Dus overgaan van de aflossingsvrije hypotheek... Naar een, uh, een in feite een ouderwetse annuïteithypotheek waar je aan het einde van de 30 jaar gewoon keurig je leningen het afvertaald. En, en, dat en dat vindt dat u een heel goed idee. Ja, dat vindt u een heel goed idee. Dan ja. gaat het ook een beetje de tijdslijn waar langs het wil doen. Hij zou gez gezegd hebben, ja, per 1 januari uh, zouden we dat al in moeten voeren. Geldt dat dan alleen voor nieuwe? Want hij zegt eigenlijk mensen die dat nu niet hebben, zouden dat ook moeten gaan doen, zeg maar. Ja, da daar heeft hij gelijk in. Uh, kijk, het is nu al afgesproken dat uh, wil je nog. Uh, aftrek hebben dat nieuwe gevallen vanaf 1 januari eh, zo'n annuïteit moeten hebben, eh, zo'n zo ouderwetse hypotheek. Maar uiteindelijk is het voor de woningmarkt natuurlijk het beste als alle hypotheken op dezelfde manier worden behandeld. Eh, dan krijg je veel meer transacties weer, dan komt die markt beter los. Dat is ook eerlijker. Eh, dus eh, dat we die kant op moeten, daar zijn in ieder geval de meeste economen het eh, wel over eens. Alleen ik denk dat het niet echt mogelijk is om dat per 1 januari 2013 nog voor elkaar te krijgen. Want dat betekent toch dat je tijd moet nemen. Om, uh, dat mensen tijd moeten krijgen om hun uh, aflossingsvrije hypotheek op een goede manier om te zetten. In een annuïteitshypotheek. Dat je rustig moet kunnen kijken hoe je dat het beste kunt doen. Dat moet je met je bank onderhandelen. Uh, dat je het spaargeld dat sommige mensen ook al... Uh, in bepaalde polen hebben staan... moet misschien ook vrijvallen. Hè? Dat je meteen een stuk het aflossen van je hypotheek... Nou ja, dan, dat moet je met de verzekeraars uh, uit onderhandelen. Dat is niet iets wat je een paar maanden voor elkaar krijgt. Dus er moet wel iets van een zijn. Dus kortom, maar de denkrichting ja. is een hele goede. Denkrichting is een goede. Tijd was ja. een volgende. Nog even uh, uh, uh, voor mijn uh, perceptie. Het waren toch de banken zelf die ooit met dit idee kwamen... Hè? de aflossingsvrije hypotheek. Of is dat niet helemaal waar? Uh, nou, in ieder geval is het een heel populair product geweest... dat iedere bank heeft verkocht en bijna iedere woningbezitter heeft genomen. Uh, Want dus, ja. wat, wat er is veranderd, uh, is dat dat uh, alweer een jaar of tien geleden... Uh, de toenmalige regering heeft besloten om uh, ja, de, de hypothecaire aftrek tot 30 jaar in te perken. En dat betekent dat als jij in die tussentijd niet aflost... Uh, dat er nogal wat mensen zullen zijn die op het moment dat ze met pensioen gaan... een lager inkomen krijgen en opeens ontdek je dat je hypotheek niet meer aftrekbaar is... En op lange termijn zit er echt een probleem in, uh, in die woningmarkt. Nu niet, maar op lange termijn wel met hypotheken. En dat moet je zien te ondervangen. En als je daar nu bij tijdzaam begint door weer over te stap door annuïteiten... hebben we over twintig jaar niet een heel groot probleem. En dat is de achterliggende gedachte. En mijn slotvraag voor we naar luisteraars gaan is... zou dat ook zeg maar, de huidige, uh, toch enige malaise en stilstand in de woningmarkt... zou dit daar een impuls voor zijn? Of heeft dat daar op zich geen invloed is? Of hebben we het hier over de oplossing van een ander probleem? Ik denk dat het heel erg goed is als, eh, als er een regime is waarvan iedereen ziet van dit is eerlijk, dit is transparant en dit is ook houdbaar. Dus, dus dit blijft ook zo. Eh, dan komt er weer eh, vraag naar woningen los. Heel veel mensen die, die blijven gewoon de hand op de knip houden vanwege de enorme onzekerheid die op de woningmarkt zit. En iedereen wil weer wat anders. Eh, dus je moet op enig moment echt over naar een systeem van iedereen weet van dit is op termijn houdbaar voor de economie, voor de burger, voor de overheidsfinanciën. En dan denk ik dat het uiteindelijk een hele belangrijke rol zal spelen bij het weer losmaken van die woningmarkt. Heel goed. Nou, dank u voor dit moment. Blijf even aan de lijn. We gaan eens naar een aantal luisteraars, met een aantal luisteraars praten. Goedenavond, u bent in de uitzending. Ben ik in de uitzending? U bent in de uitzending. U mag ja. reageren op de stelling: iedereen moet per direct zijn hypotheek aflossen. Eens of oneens? Ik ben eens. Want ik Wat? vind dat je eerst je schulden moet aflossen vanuit verplichtingen die in het verleden worden aangegaan. En daarna ga je de uitgaven doen voor investeringen in de toekomst. En ook dus als je een hypotheek hebt uh, waarbij je niet, hebt, uh, niet hoeft af te lossen de afgelopen jaren. Uh, nou, ik heb een aflossingsvrije hypotheek, maar ik los maandelijks af. Sinds kort of? Doet het er nee, al sinds al? langer al. Sinds langer al. Vrijwillig. Ja. Dat lijkt me ook eerlijker. Dank u wel. Ja, en uh, als het verplicht wordt, ja, dan wordt het natuurlijk een ander verhaal. Helder. Dank u wel. Aan de lijn, goedenavond. U mag het zeggen. Met de ridder de Vries, goedenavond. Goedenavond. Uh, ik ben het eens met de stelling. Want? Uh, om omdat ik vind dat we nu in een uh, situatie zitten met elkaar... dat we de uh, huidige last die we met elkaar hebben... Overheid, overheid, overheid, ook met deze generatie hebben opgelost. En niet met de generatie die van onze kinderen vergrijven. Ja, dus u zegt niks meer doorschuiven, gewoon zelf aflossen. En uh, wat dat betreft maar zou het ook verplicht gesteld mogen worden. Ja, laten we ons alsjeblieft onze verantwoordelijkheid ook nemen. Punt is helemaal helder. Dank u wel. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond. Zegt u het maar. Nou, wij hebben in 86 en 95 een huis gekocht. En wij, wij uh, storten altijd iedere maand 200 euro extra af. En nou zijn we oud en we hebben voor vijf jaar terug ons huis gekocht. Dus wij hebben toen een leuk spaarpotje voor onszelf opgebouwd. En daar, daar profiteren we nou nog van. Ja, dat is dat. Dus uw boodschap aan mensen die een uh, bestaande hypotheek hebben... en niet hoeven aflossen is, uh, begin. Je kunt niet vroeg genoeg met uh, sparen en aflossen beginnen? Nou, mijn dochter heeft voor acht jaar terug een huis in Amsterdam gekocht. En die heeft dezelfde hypotheek genomen dan wij hebben gedaan. Onze ouders zijn overleden. En wij toen allebei een flink uh, potje geld ontvangen van hun eigen huis. En de, daaraan weten ook de helft in ons huis gestopt. En dochter dus je, je vindt het op later leeftijd altijd weer terug. En uw dochter luistert naar u? Ja, ja, ja, ja, ja. ja gelukkig maar. Dank u, wel. Dank u wel. Aan de lijn, goedenavond. U spreek met de heer Van Restijden Helder. Goedenavond. Ik, ik ben het mee eens, maar onder één voorwaarde. Het moet wel eerlijk gaan. Dat is namelijk de mensen die een rentevrije aflossing aangesmeerd zijn door de banken. Die banken moeten de kosten die daar nu voorkomen voor die mensen extra kosten, die bank die die mensen dat aangesmeerd heeft, moet dat ook uh, die kosten extra kosten betalen. Dus een soort aftrek, maar dan via de bank die het aangesmeerd heeft. Uw punt is helder, nemen we straks nog even mee. Dank u wel. Aan de lijn, Goedavond. U spreekt met uh, Corre Nijmegen. Meneer. Uh, ik vind... Inderdaad, ik ben het eens met de stelling. Ik vind dat iedereen zo snel mogelijk zijn hypotheek moet aflossen. Want het is toch te triest voor woorden dat de grote graaiers, de bankbonzen, dat die hun bonus moeten missen. Dat wil ik even vertellen. Goeiedag. Ik dank u zeer. Dank u wel. Dat zijn toch allemaal mensen die het eens zijn met de stelling: iedereen moet per direct zijn hypotheek aflossen. Dat brengt ons bij Hans André de Laporte. Goedenavond. Van de vereniging, de vereniging Eigen Huis, dank voor uw geduld. Als we even met u beginnen en de stelling aan u voorleggen... bent u het eens of oneens met de stelling? Ik ben het er niet mee eens. Um, de reden is... Ik, ik hoor al een paar keer het woord dat het niet eerlijk zou zijn... dat mensen geld lenen voor om een huis te kopen en dat ze dat niet aflossen. Maar er is volgens mij een groot misverstand. De meest gebruikte hypotheekvorm is de spaarhypotheek. Het zit al in het woord sparen. Je spaart namelijk voor een aflossing aan het eind van die 30-jarige termijn. Dus je lost wel degelijk af, maar dat doe je in een spaarpot. Daar komt rente bij. En aan het eind heb je het bedrag om die lening af te lossen. Ja, nooit in zijn geheel. En uh, ja, in zijn geheel. Of, of het deel wat je hebt afgesproken. Um, want uh, de, de illusie dat je in een huis helemaal hypotheekvrij zou moeten hebben. Ja, nou ja, daar kan je over discussiëren. Als je iets huurt, betaal je ook. Uh, tot in lengte vandaag betaal je huur. En het zou dan opeens zijn als je een eigen huis hebt. Dat je dan helemaal geen hypotheeklasten meer zou mogen hebben. Maar dat is een andere discussie. Het gaat er nu om dat meneer Zalm eigenlijk zegt tegen de mensen die een spaarhypotheek hebben. Stop daar maar mee. En het bedrag wat je tot nu toe hebt opgebouwd, uh, dat zit overigens bij verzekeraars. Haal dat daar maar weg en stort dat maar bij ons op de bank. Ja, ik begrijp dat als bankdirecteur, uh, om dat te zeggen, het, het maakt de positie van je bank veel sterker. Alleen... De consumenten, en ik praat natuurlijk namens de consumenten... die gaan er zwaar op achteruit. Want vooral in het begin maak je kosten pas aan het eind maak je flinke rendementen. Dus als je er nu na bijvoorbeeld tien jaar mee stopt... heb je een heleboel betaald, je krijgt er weinig voor terug. En ik zie de banken dat verschil, dus dat verlies nog niet goed maken. Meneer Boonstra, u luistert ook nog mee. De, de, de, de, de, wat, wat, hoe reageert u hierop? Nou ja, kijk, euh, het is een feit dat veel mensen inderdaad ook een stuk sparen... tegenover die aflossingsvrije hypotheek... Uh, en dat zijn wel constructen die, die leiden tot uh, balansverlenging bij mensen. Je had aan de ene kant een hele grote schuld. En staat dan staat aan de andere kant dan een spaarpolis tegenover. Uh, met lang niet altijd een duidelijke eindwaarde. En dat betekent ook dat aan twee kanten eigenlijk uh, de overheidsfinanciën worden uh, aangesproken. Hè? Want ook dat sparen is vaak weer fiscaal ondersteund. En het probleem is, uh, tenminste een van de problemen, is dat dit vanuit de overheidsfinanciën op termijn natuurlijk helemaal niet meer houdbaar is. Eh, sinds deze constructen zijn ontstaan, zijn de kosten van hypotheekrenteaftrek echt geëxplodeerd. En we boffen dat de rente nu nog een beetje laag is, maar als die rente weer gaat oplopen... dan, dan komt dat snel in de miljarden per jaar erbij. Eh, we geven echt op dit moment hele grote bedragen uit de hypotheekrenteaftrek. En uiteindelijk betalen we dat ook allemaal weer we pompen geld rond op deze manier. Eh, dus dan zeggen we laten we eens keer ophouden met, met dit soort constructen... en gewoon zorgen dat we een simpel eenvoudig regime hebben... en dat er aan het eind van de rit in ieder geval de hypotheek voor het grootste gedeelte is afgelost... Want daar zit echt het probleem. Veel mensen lossen niet genoeg af, sparen ook niet genoeg. En als dan die fiscale ondersteuning wegvalt na 30 jaar, dan dreigt een grote groep mensen echt in de problemen te komen. En dat is de grote, uh, het grote probleem. Het is een van de grote problemen op de woningmarkt. Uh... Uh, en daar moeten we wat aan doen. Ja. Uh, de, de prikkels liggen verkeerd. Duidelijk, voordat we terug gaan luisteren. Jazeker, meneer Laporte, ik wil u net het woord geven. Ja, nou het antwoord hierop is, is simpel. Dat hebben de, de, de huiseigenaren en de huurders al gegeven met wonen 4.0. Dat is het plan waarbij de hypotheekrenteaftrek in 30 jaar wordt afgebouwd naar nul. Het wordt de hogere woonlasten, of dat nou huur of hypotheeklasten zijn, die worden gecompenseerd door een lagere inkomstenbelasting. En uiteindelijk is het voordeel voor het Rijk dat er inderdaad minder aan, aan hypotheekrenteaftrek wordt uitgekeerd. Dat, voor de bank is het voorbeeld. Voordeel dat de uh, aflossing van de hypotheken wordt gestimuleerd. En voor, haar, voor de woningmarkt is het voordeel dat hij weer een, een nieuw evenwicht vindt en weer, weer loskomt, zoals iedereen dat wil. Dus eigenlijk het antwoord op de, de, de plannen van uh, meneer Zalm, die een hoop problemen oplossen, is al gegeven met wonen via dat is ook door de banken, eh, Rabobank zelfs expliciet, ondersteund. De politiek heeft het ook ondersteund. Dus het is eigenlijk alleen maar wachten tot dat wordt eh, ingevoerd. En, eh, en daarmee wel een, een situatie creëert die voor iedereen veel beter is dan... Precies voor iedereen, want we hebben het over het voordeel voor de banken, het voordeel voor de overheid. Maar het gaat natuurlijk om de consumenten, de mensen die een hypotheek hebben. Daar gaan we even naartoe. Ja, we gaan nog eens even een aantal uh, luisteraars vragen wat zij ervan vinden. Aan de lijn, goedenavond. Ja, goedenavond. U mag het checken. Ja, goedavond. Ik ben het eens met de stelling. Maar Want... ik wil er wel een opmerking bij maken. Ja. Kijk, in het verleden was het zo dat uh, er natuurlijk alleen een annuïteit... en een lineair dalende hypotheek leverbaar was door de banken. En de bank heeft de consument zo volgestopt met leningen, aflossingsvrije... en uh, beleggingshypotheken... waardoor de consument behoorlijk in de problemen is gekomen. En daar is natuurlijk op de eerste plaats de bank de schuld van. Oké, okay, dat punt is helder. Gaan wij straks tot slot nog even meenemen en ook voorleggen. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond meneer. De stelling. Ik ben het oude. Ja. Um, het lijkt mij dat als iedereen zijn uh, hypotheek niet gaat betalen, ik ben het zo zwaar eens met de stelling, dan heb ik het idee dat het de financiële draagkracht van de banken ook wat beter gaat worden. En ik steek uit ervaring. Ik heb 30 jaar geleden ook een huis gekocht. In het begin is het moeilijk om... Uh, u bent heel moeten... moeilijk te verstaan. Excuses. u, u, u moet denk, uh, even de... Horen even dichter bij uw mond ben Ik uh, helemaal hypotheekvrij. En ik moet zeggen dat uh, de rente is bijna nul. En mijn schuld is bijna nul. En ik ben een gelukkig mens daardoor. Helemaal helder, dank u wel. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond, ik spreek met Benedette Spijker uit Arnhem. Dag mevrouw. Ik heb een huurhuis, daarom te beginnen... Maar ik ben er niet mee eens. Meneer Zalm die roept altijd zoveel naar zichzelf toe. Dat heeft hij al gedaan met het invoeren van de euro. Maar dat is een hele andere discussie. Maar hoeveel hebben de banken er niet aan verdiend... aan de rente... door dit soort dingen allemaal... Uh, ja, je eigen... ja, hoe moet ik het uitdrukken... op te leggen. Ze kunnen het allemaal heel mooi vertellen. En je trapt er dan in als argeloze... voor het kopende eigenaar. Maar nu staan dezelfde banken op het randje van daarom omvallen. En nu moet meneer Zalm in één keer veranderen. Maar meneer Zalm vergeet één ding, dat hij 973.000 in de maand heeft. En, dat, en dan kun je wel zo roepen. U bent, uh... En dan kun je ook wel zo lachen. En u dreaded... Maar er zijn ook mensen die moeten stapelen en moeten heel hard werken om een eigen huisje te hebben... En die moeten echt heel veel moeite doen om daarnaast ook nog hun gezin draaiend te houden. Ik vind het walgelijk van die man. Ik ben helemaal met die, ver met die vereniging Eigenhuis eens. En ik vind dat meneer Zalm nou eens een keer bij zijn bankzaken moet blijven... en de politiek met rust moet laten, want daar zit hij niet meer in. Dank u wel. We gaan naar de laatste luisteraar. Aan de lijn, goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, ik ben het op zich wel eens, hoor, met uh, dat je zeg maar, je hypotheek moet aflossen, want het is gewoon een vorm van sparen, zeg maar. En veel mensen hebben, denk ik, de discipline niet om te sparen. Maar uh, als het ten koste zou gaan van uh, essentiële uitgaven of uh, heel verstandige investeringen, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen of zo, of uh, noodzakelijke buffers om onvoorziene omstandigheden op te vangen, dan schieten ze doen een beetje voorbij. Maar anders zou je overtollig spaargeld best uh, naar de bank kunnen brengen... want daar help je de maatschappij als geheel volgens mij wel mee. Ik ga u danken. Dank. En ja. Ik ga alle luisteraars op dit moment danken. Maar wij gaan nog even richting onze twee gasten. Hans-André Hans -Andre de Laporte van de vereniging Eigen Huis. Um, hebt u nu meer begrip gekregen van de mensen die het eens zijn met de stelling? Jawel, ik begrijp heel goed het idee dat je je hypotheek aflost. Um, want de aflossingsvrije hypotheek was een jaar of tien, vijftien geleden, dat is heel populair. Overigens, de afgelopen jaren hebben banken die al nauwelijks verstrekt. Hoor. De echte aflossingsvrije hypotheek waarbij je alleen rente betaalt... en helemaal niets aflost, die komt veel minder vaak voor dan wij denken. De meeste banken hebben toch echt als voorwaarde gesteld... dat je een deel aflost of dat je spaart voor een aflossing. Het banksparen is populair geworden. Dus um, dat, dat probleem is niet zo groot. Waar het veel meer in zit, is dat de, uh, de schuld... Gedurende de looptijd van de hypotheek voor de bank uh, hoog blijft en dat ze daar wat aan proberen te veranderen door mensen op een andere manier te dwingen om tussentijds af te lossen. Maar dat is ten nadele van de consument. Die een contract heeft getekend, rekent op vaste maandlasten... en het niet kan hebben dat die een stuk hoger worden, want dat is wel de consequentie. Meneer Boonstra, nog even ook naar aanleiding van wat de heer André Laporte zegt... maar ook wel een aantal luisteraars die zeggen... nou, op zich zien we er wel veel in, hè? wat dat betreft wordt het plan wel gesteund... maar als er nou allerlei extra kosten, doordat mensen vroeger zoiets zijn aangegaan... dan moet de bank daar ook een beetje aan meedoen. Wat vond u van dat geluid? Nou, kijk, kijk sowieso, sowieso zouden, zouden, als je naar nou zo'n systeem omgaat. Zouden de banken die voor moeten meewerken dat uh, mensen soepel uh, aflossingsvrije hypotheek kunnen omzetten in een annuïteit. Uh, alle suggesties dat dit natuurlijk nou alleen maar vanuit het eigen belang van de heer Zalm en zijn collega's vandaan is neergezet... ...dat, bedoel, dat, dat is een beetje erg goedkoop. Een bank verdient namelijk meer aan aflossingsvrije hypotheek dan aan annuïteit. Uh, dus, dus wat dat betreft uh, zijn dat toch redelijk onzinnige uh, dingen. Dat uh, wonen 4.0, waar de heer de Laporte over heeft, is een, is een uitstekend initiatief. Laat, laat ik dat zeggen. Uh, het is voor het eerst dat er een, een breed maatschappelijk draagvlak ligt... voor een intelligente manier van hervormen van de woningmarkt. Uh, dus, dus als, als zodanig, uh, heeft de Rabobank ook gezegd... staan wij in beginsel ook achter de ideeën die hier zijn neergelegd. Het is een goed plan, een samenhangend plan. Ook de huurmarkten bij betrokken is allemaal belangrijk dat het wordt hervormd. Uh, alleen op onderdelen kijken we er net iets anders tegenaan. Wij denken dat de annuïteithypotheek beter is dan helemaal afbouwen van de de aftrek. Omdat je dan nog steeds starters in het begin van de loopbaan uh, een steun in de rug geeft. En naarmate de inkomens stijgen en de tijd voorschrijdt, kun je die ondersteuning dan geleidelijk aan wat afbouwen. Uh, Ik, en uiteindelijk ja. betalen we als samenleving, we betalen het allemaal. Hè. Een van de redenen waarom marginale tarief, belastingtarieven zo hoog zijn, is dat we ontzettend veel aftrekposten hebben. Dus als je dat op een ja. intelligente manier hervormt, kunnen de belastingtarieven na verloop van tijd ook omlaag. Dus laten we dat ook niet vergeten. Uw commentaar is helder. Ik ga u danken. Wim Boonstra, chef-econoom bij de Rabobank. Hans-André Laport van de Vereniging Eikenhuis. Dank en ook dank aan alle luisteraars die gereageerd hebben. En uiteindelijk de uitslag van de Ja, stellen. inderdaad. Veel mensen reageerden. Ze waren het eens met de stelling aan de telefoon. Maar als je kijkt op onze website radio1.nl, dan zie je dat 40% het eens is met de stelling. En dat 60% het oneens is met de stelling. En die was: iedereen moet per direct zijn hypotheek.